6 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedenavond. Wie wordt de sportman? Wie wordt de sportvrouw van het jaar? Daar gaan we straks op vooruitblikken. En natuurlijk de Eerste Kamer. Het kerstdiner is nog niet begonnen daar, want de eerste termijn is nog steeds bezig. Daar gaat ook het eerste bericht over in het NOS-journaal met Raymond Serré. PvdA-senator Duiverstein maakt nog niet duidelijk of hij gaat instemmen met de omstreden verhuurdersheffing. In het debat in de Eerste Kamer eiste hij van minister Blok een samenhangende beleidsvisie op wonen. Er moet een nationaal akkoord komen dat ook gedragen wordt door maatschappelijke instanties, vindt Duiverstein. Op het moment dat we denken dat we hier van bovenaf even met een paar enkelvoudige maatregelen het beleid zouden kunnen sturen... dan denk ik dat we ons vergissen en dat ontbreken van dat maatschappelijk draagvlak... dat heeft ook directe repercussies voor de wijze waarop die verschillende actoren spreken. Duiverstein heeft geen principieel bezwaar tegen de heffing, maar die moet volgens hem wel passen in een breed gedragen visie. De stem van Duiverstein is van doorslaggevend belang in het debat over het woonakkoord. Als dat er niet komt, staan ook andere afspraken tussen het kabinet en de oppositie op de tocht.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 Iedere missie is uniek, maar je moet oppassen om ze te vergelijken met voorgaande missies. Dat zegt commandant der strijdkrachten Middendorp. Volgens de hoogste Nederlandse militair loopt Nederland in Mali niet het gevaar in dramatische oorlogssituaties te belanden, zoals in Bosnië in de jaren negentig. En ook een vergelijking met Afghanistan gaat volgens hem mank. In Afghanistan, in Bosnië hadden we vooral een uh, gebiedsverantwoordelijkheid. Richten we ons ook op uh, de bevolking. Moesten wij zorgen voor een veilige omgeving voor die bevolking... of voor het scheiden van partijen. Terwijl we ons hier uh, veel meer uh, een functionaliteit van de MINUSMA-missie inrichten. En dat is uh, informatievoorziening. Het Openbaar Ministerie had moeten melden... dat het opnemen van een telefoongesprek tussen staatssecretaris Steven en de van corruptie verdachte oud-VVD-senator Van Rij was mislukt. Dat schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer...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 Chinese artsen hebben op een opmerkelijke manier de afgerukte hand van een fabrieksarbeider weten te redden. De afgerukte hand werd zo snel mogelijk op zijn enkel vastgezet. De hand kreeg bloed via de bloedvaten in het onderbeen. Vervolgens prepareerden de artsen de stomp van de arm en toen op die plaats alles weer was hersteld, werd de hand weer aan de arm vastgemaakt. De artsen verwachten dat de gewonde arbeider over een jaar zijn hand weer goed kan gebruiken. In Griekenland is een voormalig minister van Transport aangehouden... omdat hij in een auto met valse kentekenplaten reed. Oud-minister Liapis kwam terecht in een routinecontrole in Athene. Niet alleen zijn nummerborden bleken vals, hij reed ook nog eens onverzekerd. Liapis was van 2004 tot 2007 minister van Transport... en daarna twee jaar minister van Cultuur. Hij kan enkele maanden gevangenisstraf krijgen. En dan het weer. In de loop van de avond en nacht in het westen en noorden weer wat kansen op regen of motregen. Minima rond 4 graden. Morgen in het noorden eerst wat regen. Later overwegend droog met wat zon. Het wordt een graad of 8. Morgenavond gaat het flink waaien. In de start van de avond, Spits, zijn er wat ongelukken gebeurd, Rijnald Zwaan? Ja, zeker. Toch gaat het geleidelijk aan de goede kant op. Zo is de A1 van Amsterdam naar Amersfoort weer vrij. Bij Blarikum staat nog wel 5 kilometer file. Ook bij Eindhoven moeten de files langzaamaan gaan oplossen. Er waren in beide richtingen ongelukken gebeurd op de A2. Naar het zuiden staat nog 6 kilometer tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht. En daardoor staat ook een hele lange file op de A58 vanuit Tilburg. Tussen de Afrit Hilvarenbeek en knooppunt Batendorp bij elkaar 10 kilometer. De A2 de andere kant op, richting Den Bosch. Daar staat voor de hoogte nog 4 kilometer. Maar de rijstroken zijn daar weer open. De A7 bij Sneek is dicht richting Heerenveen na een ongeluk. Um, die weg blijft waarschijnlijk nog een uur lang dicht. Het levert op dit moment niet al te veel file op. De A50 Arnhem richting Zwolle, tussen knopen Beekbergen en Vaassen. 9 kilometer door een aanrijding. En ten slotte de, um, de A59 van Os naar Den Bosch, na een aanrijding. Tussen knoop het en Nieuwland, 8 kilometer. We hoorden net bij Raymond Serre al een kort fragment van Tom Middendorf. Over de missie naar Mali, maar hij zijn nog veel meer. Straks kunt u luisteren naar het hele gesprek. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alping assortiment. En bij aankoop van een compleet bed geeft Alping kinderen in een SOS kinderdorp een slaapplek om in te dromen.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 De voetballers maken zich grote zorgen want meestal kiezen de sporters geen voetballers zoals Arjen Robert tot sportman van het jaar sportploeg van het jaar. Ja, we blikken straks vooruit met Edwin Cornelissen. Maar eerst blikken we even terug, want het is geschorst... op het debat in de Eerste Kamer over de verhuurdersheffing. Het is daar rust, zou je kunnen zeggen. De eerste helft gespeeld. De senatoren gaan aan het kerstdiner... en daarna debatteren ze in de loop vanavond weer verder. Margreet Boer, die volgt het debat daar. Margreet, Adrie Duivenstein van de Partij van de Arbeid. Dat is eigenlijk gewoon het toverwoord... of eigenlijk het enige woord waar we het over moeten hebben. Want het draait om zijn stem. Hij is kritisch. Hij is kritisch, maar eh, als je dan naar het debat luistert... dan kun je zeggen dat zijn toon ook weer niet keihard was of zo. Hè. Hij klonk niet heel fel. Maar wat hij dan zei, ja, dat past totaal niet bij de voorstellen... van het kabinet die nu op tafel liggen. Want het kabinet wil dat de corporaties een heffing gaan betalen. En dat geld dat moet dan meteen naar de staatskas. En daar zit nu de crux. Want Duivenstein zegt, ik ben niet principieel tegen de heffing. De PvdA is niet principieel tegen die verhuurdersheffing. Maar dat geld moet niet rechtstreeks die staatskas invloeien. En daarom stelde hij een tussenoplossing voor. Als we de verhuurdersheffing... als we die een tweeledige doelstelling zouden geven... waarbij een deel van de heffing in de sector blijft... blijft de financiering van bijzondere investeringen... in de Nederlandse woningvoorraad naar analogie... Van een Stadsverdieningsfonds kan er een nationaal investeringsfonds... voor wonen en wonen le eh, wonen leefomgeving worden opgericht. Ja, Duistijn wil dus dat die heffing voor een deel dan wel naar de overheid gaat. Maar dat andere deel dat moet dus naar een investeringsfonds. En dan kun je woningen en wijken opknappen. En nou, je zou zeggen dat is een mooi alternatief. Maar dat is dus niet wat het kabinet wil. Want het kabinet heeft dat geld nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. En het kabinet zegt die corporaties hebben nog geld genoeg... om toch ook woningen en wijken op te knappen. Dus dat alternatief van de Partij van de Arbeid staat wel heel ver weg hoor, van de plannen van minister Blok. Hm. Nou ja, het is nu uh, gaan ze dus aan het nee, zoals je ook al zei. Ja. En in die tussentijd kan minister Blok dus broeden op antwoorden aan uh, Adrie Duiverstein. Maar nog even terug naar die eerste termijn. Uh, Duiverstein, die hebben we gehoord. Maar de andere partijen, wat was de toon daar? Nou, dan zie je heel duidelijk dat de oppositiepartijen helemaal niks zien in uh, die verhuurdersheffing. Maar kijk je dan naar de Partij van het Woonakkoord: VVD, D66, ChristenUnie en SGP. Die zijn dus heel erg tevreden. Ze verdedigden vol verf eigenlijk het akkoord, zou je kunnen zeggen. En de rest had er geen goed woord voor over. Want zij zeggen, net zoals zijn eigenlijk zegt... er moet meer geld naar die wijken om er eh, te kunnen bouwen en te investeren. Maar wat je bijvoorbeeld ook hoort bij de Socialistische Partij... die zegt, eh, ja, die verhuurdersheffing die zorgt ervoor... dat de corporaties de huren omhoog gooien... en dat je dus mensen eh, de armoede inbrengt. Luister even kort naar GroenLinks en de SP. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding...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 Ja, je merkt de oppositiepartijen en het kabinet... die zullen het vanavond niet eens worden. Het gaat dus echt om PvdA-senator Duivenstein. Ja. Daar zullen alle ogen vanavond weer naar kijken. En heeft de VVD bijvoorbeeld iets gezegd over zijn argument... het moet terug naar de wijken, terug naar de mensen. Wat vinden die daarvan? Nou, de VVD die zegt, net als minister Blok... dat de corporaties heel veel woningen in bezit hebben... ze daar best een aantal van kunnen verkopen. En van dat geld kunnen ze dan weer woningen opknappen... en opnieuw investeren. De VVD en ook... Andere partijen vinden helemaal niet dat de corporaties zo armlastig zijn. Sommige corporaties hebben echt heel veel geld. Dus er kan best een heffing betaald worden. En dan houden ze nog geld over om te investeren. En dat verschilt ook wel per corporatie en per deel van het land. Maar daar is de minister ook wel wat flexibel. Want bijvoorbeeld in Oost-Groningen zal de verhuurdersheffing wat lager zijn dan in andere delen van het land. Dus de minister hoopt eigenlijk op die manier ook wel wat tegemoet te komen aan de Partij van de Arbeid. Ja, want dat, dat was ook een van de argumenten van Dijverstein in krimpgebieden moest je het weer anders behandelen dan in andere gebieden. Goed, ze gaan nu aan het kerstidee. Weet je wat ze eten? Nee, zover ben ik nog niet. <laughs> nou, jij ook smakelijk eten. En in de loop van de avond horen we Magreet Boer natuurlijk... met de afloop ook van dit debat. Want dat blijven we in de gaten houden hier op Radio 1. Josephine Trehi, die hebben we naar de zwangere gestuurd. En waarom? Na nou, het besluit van minister Schippers... om bij een verhoogd risico op een kind met down een bloedtest toe te staan. Een vrij nieuwe test, de nipt test vormt een belangrijk alternatief voor vruchtwaterpunctie. Josephine, waarom is het nou zo belangrijk dat zwangere vrouwen een keuze hebben? Nou, wat je hebt bij die uh, vruchtwaterpunctie... is dat, daar zit best wel risico's aan, hè? Dan uh, gaat er echt een nadeel, uh, een naald in de baarmoeder van de vrouw... En uh, die verloskundige waar er dus straks ook was in het echocentrum, die zei ook dat ze gewoon gezien heeft dat er miskramen uh, kunnen voorkomen na zo'n vruchtwaterpunctie. Dus dat is natuurlijk vervelend. En die niptest, dat is echt alleen uh, afname van bloed. Dus daar zit eigenlijk geen risico aan. Ik ben trouwens even naar het café gegaan, want het echocentrum ging aan dicht. Ah, vandaar, want ik dacht dat dit zijn geen ja. uh, zwangere geluiden Nee, nee. dit is gewoon uh, keihard in het café. En uh, Zera Partakusuma is, uh, is hier bij me. Jij hebt uh, zo'n nippetest gedaan, ik mag jij zeggen. Ja. Jij hebt zo'n test laten doen. Ja, dat klopt. Dat heb ik laten doen um, een aantal maanden geleden. Omdat we de mogelijkheid hadden... en ik zag daar veel meer in dan uh, de, een vruchtwaterpunctie. Dat risico, dat wil je gewoon niet lopen... Dus vandaar mijn keuze om die bloedtest af te laten nemen. Nou, uh, kon het eigenlijk nog niet in Nederland, hè? maar er waren een, uh, zijn een paar ziekenhuizen die het stiekem deden. Hoe ging dat bij jou? Ik, heb, um, ik ben er eigenlijk op via verschillende bronnen achtergekomen dat ik bloed kon laten afnemen uh, in een ziekenhuis. Dat heb ik toen laten doen. Uh, zij hebben dat bloed uh, laten doorsturen naar een laboratorium... En vanuit het laboratorium heb ik via de mail uh, uitslag gekregen over het resultaat. En ja, dat ging eigenlijk heel erg simpel. Het is Niet zo van stiekem, stiekem, een soort illegale praktijk? Nee, nee, zo voelde het helemaal niet. En uh, het, ja, ook het gemak waarmee het ging. Uh, ja, bloed afnemen, dat doen we allemaal wel eens. Dus dat is ook helemaal niet eng. Uh, ja, dat, dat ging heel goed. En ik uh, ben ook ontzettend blij om te horen dat het voor meerdere mensen mogelijk nu gaat worden in Nederland. Het kost wel veel geld, hè? Ja, het kostte 750 euro. En uh, dat moesten we zelf betalen. Uh, op dit moment uh, is het nog niet standaard zo dat, er, voor zover ik weet, dat de zorgverzekeraar het uh, uh, vergoedt. Maar ik heb wel gehoord dat het goedkoper is dan een vruchtwaterpunctie. Want daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Uh, dus ja, ook voor uh, die kant is het veel aantrekkelijker. We hebben op de redactie gebeld met de zorgverzekeraars. En die zijn er inderdaad naar aan het kijken of het vergoed kan worden. Voor de kerst zouden ze daar met een uitspraak over komen. Dus misschien dat dat ook nog iets voor jou... Ja, misschien kan ik er nog net voor het einde van het jaar gebruik van maken. Dat zou wel heel fijn zijn. Nou is het zo dat de proef begint in april in acht ziekenhuizen in Nederland. En het is ook niet voor iedereen. Het is alleen voor vrouwen die een verhoogde kans hebben, of dat de baby verhoogde kans heeft op Down syndroom. Dus eigenlijk zou jij er alsnog niet in aanmerking voor komen. Uh, nee, en dat zou wel heel erg jammer zijn. Want uh, dan kom je toch op het punt van ga ik dat risico lopen? En het is natuurlijk een kwestie van wat wil je precies van je zwangerschap weten? Wat, wat, wat wil je al weten voordat het kind geboren is? Het geslacht of, of, of de afwijkingen. En uh, dat is een keuze die, uh, ja, die heel persoonlijk is. En voor ons was het een keuze die wij graag wilden maken. Omdat we er ook gewoon van wilden genieten van de zwangerschap. Om te weten wat ons daarna te wachten zou staan. Je ziet ook dat veel vrouwen dan naar het buitenland gaan om het dan te testen. Ja, nou ja, dat zou waarschijnlijk voor ons wel een optie geworden zijn. Ja, dat klopt. Hoe ver ben je nu zwanger? Een mooie grote buik? 25 weken. Ik moet nog een tijdje. Veel succes. Bedankt voor je verhaal. Bert.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 Dit nieuws komt uit Rotterdam. Gezinnen kunnen 120 tot 170 euro per maand besparen... als ze direct inzage hebben in het energieverbruik. Blijkt uit een onderzoek van netbeheerde Stedin... in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Bewoners kregen daar gratis een energiedisplay... bij een nieuwe slimme gas- en stroommeter. Verslag is van Hendrik Willem-Hofs. Je hoeft het koffiezetapparaat bij de familie Mulder maar aan te zetten...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 Het ministerie van Economische Zaken vindt dat de markt het leveren van energiedisplays op zich moet nemen. De netbeheerders willen dat die standaard bij elke slimme meter wordt geleverd. En wij leveren elk kwartier heel slim de verkeersinformatie. Toch, yes, Nou, maar We gaan nu uh, snel de goede kant op worden. De Kijk, meter, dat meter gaat ook hier uh, omlaag. Op de A27 naar Breda is uh, wel een ongeluk gebeurd bij Hank. Dat veroorzaakt 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De A29 vanuit Rotterdam bij de afrit Oud-Beierland. De Heine Noordtunnel dus. 3 kilometer file. Eén rijstrook is dicht. En op de A50 staat eigenlijk nog de langste file. Van Arnhem naar Zwolle. Tussen Knopend, Beekbergen en Vazen 10 kilometer.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 All my life, everybody wants to flame, they don't wanna get burned, and today is our turn. Days like these lead to, nights like this lead to, love like us. you like the spark in my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 James Blunt was dat dus. Natuurlijk zijn er risico's, maar de Nederlandse bijdrage aan de VN-vredesmissie in Mali... is beduidend minder gevaarlijk dan de eerdere missies in Bosnië en Afghanistan. Zegt commandant der strijdkrachten generaal Tom Minnedorp... in een toelichting op wat de Nederlandse militairen de komende twee jaar in Mali gaan doen. Ik denk dat het de belangrijkste onderscheid is dat we hier een totaal andere taak uitvoeren.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 Ja, dus ze kijken eerst even naar wat, wat is de opdracht, wat voor soort informatie is er nodig over een bepaald dorp bijvoorbeeld. Daarnaast kijken ze naar wat is de dreiging, waar kunnen we allemaal mee geconfronteerd worden. Uh, en dan vervolgens kijken ze welke middelen heb ik allemaal nodig om dat te kunnen uitvoeren. Er uh, wordt ook gekeken, moet ik het langdurig doen of kan ik het uh, eenmalig doen, kan ik er een dagje zitten en weet ik het dan. Of moet ik er hele weken zitten. Uh, al dat soort afwegingen worden daarin meegenomen, wordt er een plan gemaakt waarin ook... Alle bescherming is afgedekt. He, bijvoorbeeld de medevac moet zijn ingevuld. Of versterking kan die wel op tijd ter plekke zijn als we in nood zitten. Al dat soort aspecten worden afgedekt, wordt geaccordeerd en dan gaan ze dat uitvoeren. Nu spreken de meeste Nederlandse militairen al die lokale dialecten niet. Hoe gaat u dat oplossen? Nou, het gros van de missie komt ook niet in contact met die lokale dialecten. He, dus die, maar die verkenners wel? Die verkenners wel, ja. Dus daar zitten commandanten op die Franstalig zijn. En uh, als die Franstaligheid niet voldoende is, sturen we gewoon tolken mee. Maar dat is in alle landen waar wij opereren, komen we natuurlijk in contact met andere culturen en met andere talen. En dat uh, proberen we dus met extra deskundigheden die we uit Nederland meenemen of lokaal inhuren, proberen we dat dan aan te vullen. Zei u zei het is een hele andere missie dan uh, Afghanistan en Bosnië. Hier gaan de Nederlanders inlichtingen verzamelen. Het is dus anders, maar is het ook minder gevaarlijk? Ja, het blijft altijd een dreiging. Uh, anders zou je geen militair hoeven sturen. Je kan altijd in gevechtssituaties terechtkomen. Uh, die kunnen ook altijd uh, bermbommen bijvoorbeeld uh, tegenkomen. Het dreigingbeeld is weliswaar matig, maar dat sluit het absoluut niet uit. Een aanslag is gauw gepleegd. Ja. Vorige week nog enkele VN-militairen omgekomen. Ja. En dat past ook binnen dat dreigingsbeeldmatig. Dat er lokaal en plaatselijk aanslagen kunnen plaatsvinden. En daar moeten we er dus zelf voorbereid zijn. En daarom gaan die Apaches ook mee, die gevechtshelikopters. Ja. En daarom vind ik het ook van belang dat die eenheid robuust genoeg is om zich eruit te redden. We sturen niet de minste jongens. Die, commando's. Die commando's, ja. Als ik terrorist was, zou ik ze liever niet tegenkomen. Dus die op zich kunnen die zichzelf al tot een flink niveau beveiligen. Maar die hebben allerlei aanvullende capaciteiten bij zich, zoals mortieren, machinegeweren... om uh, wat extra bescherming te bieden. Maar ze kunnen ook uh, bijvoorbeeld Apaches uh, te hulp roepen als dat nodig is. In het uiterste geval kan er een beroep worden gedaan op de Fransen. Nou, hebben we daar slechte ervaringen mee in Bosnië. Zijn die nu wel te vertrouwen? Nou, mijn ervaringen met de Fransen zijn goed. Uh, er is één ervaring uit Bosnië die natuurlijk beeldbepalend is geweest in Nederland. Uh, je moet altijd oppassen met te veel het beelden van 20 jaar geleden projecteren op het nu... We hebben ervaringen met de Fransen in uh, Tjaart. We hebben ervaringen met de Fransen in Afghanistan. Ik heb zelf Fransen onder bevel gehad in Afghanistan... En uh, ik werk heel graag met de Fransen samen. Een zeer professionele krijgsmacht. En ik heb nog nooit meegemaakt dat ze hun woorden niet zijn nagekomen. Generaal Middendorp was dat in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Vanavond dus het debat in de Eerste Kamer. Maar er is ook nog iets anders in de RAI. Bijvoorbeeld in Amsterdam is het jaarlijkse sportgala. Kunt u beluisteren hier vanaf 9 uur. Flitsgewijs met Edwin Cornelis. En vanaf 10 uur hoort u er helemaal uh, alles over. Edwin, uh, je bent er al. Begint het al een beetje vol te lopen? ja. Uh, langzaam maar zeker, druppelt iedereen binnen. En uh, ja, uh, de vraag: smoking of non-smoking is hier geen issue. Uh, iedereen uh, black tie gekleed, uh, want Kijk. het is een groot feestje inderdaad. En uh, ja, dat, uh, er worden belangrijke prijzen verdeeld. Ja, want sportman, sportvrouw, sportploeg. En ook uh, dat heet volgens mij anders, maar dat is de gehandicapte sporten van het jaar. Precies, ja. De categorieën zijn bekend. De sportcoach wordt ook nog bekendgemaakt. Ja. Er is nog een Europrijs die wordt uitgereikt en uh, de mensen hebben kunnen uh, stemmen op het sportmoment van het jaar. Kijk aan. Kortom, uh, er zijn een hoop categorieën en dat wordt allemaal in een feestelijk tintje gegoten. Uh, ja, als je het hebt over de belangrijkste categorieën, sportman, sportvrouw, zit er ook wel heel veel voorspelbaars bij natuurlijk. Hè? Kijk naar de vrouwen. Ranomi Kromowidjojo, de sportvrouw van vorig jaar, is ook nu weer gewoon genomineerd, net als Marianne Vos en Irene wust. En als je kijkt naar de mannen, uh, Epke Zonderland, de sportman van vorig jaar, ook weer genomineerd. Combineert. Net als uh, Sven Kramer en uh, Arjen Robben. Dat is dan misschien wel weer uh, de leuke naam in het gezelschap. Hè? Een voetballer. Ja, en meteen natuurlijk de discussie van de dag. Uh, want zijn die sporters in staat om over hun eigen polstok heen te springen? En ook een keer op een voetballer te stemmen? Ja, ik krijg een déjà vu, want deze discussie die komen we uh, zeer, zeer vaak tegen. En uh, ja, in dit geval is er natuurlijk alles voor te zeggen om uh, Arjen Robben te verkiezen tot sportman van het jaar. Hij maakte de beslissende treffer in de Champions League finale. Maar hij zou de eerste sportman van het jaar zijn als voetballer dan sinds 1987 Ruud Gullit. Dus het zou toch wel heel erg uniek zijn als hij uh, in de prijzen zou vallen. Hij schijnt wel aanwezig te zijn. Dat geldt voor een hoop andere sporters niet. Want uh, de schaatsers bijvoorbeeld ontbreken allemaal dat ze op trainingskamp zijn. Irene Wüst is niet aanwezig. Sven Kramer niet aanwezig. En uh, ja, ze zijn er wel meer die uh, ontbreken. Dus ik hoop maar dat uh, de sporters uh, de juiste personen kiezen. Dat het in ieder geval ook op het podium een feestje wordt. Maar stel nou dat iemand als Irene Wust de titel wint. Is er dan wel een videoverbinding uh, geregeld? Of gaan we die gewoon naar de telefoon halen? Nou, de techniek staat natuurlijk voor niks. Dus uh, ik kan me niet voorstellen dat we dan iedereen Wus niet eventjes te horen krijgen... of te zien krijgen via een, een verbinding. Uh, er zal ongetwijfeld een contact worden gelegd. Maar uh, ja, het is natuurlijk toch minder leuk dan dat ze zelf in, uh, in de zaal zijn. Uh, overigens ook Gerard Kempkers, genomineerd voor de coach van het jaar, is uh, niet aanwezig. Dus uh, ja, het is, het is maar een beetje de vraag hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen. En de grote vraag inderdaad, wat je al zei, wat uh, boven dat galen zal hangen... is, uh, zal uiteindelijk weer eens een keer een voetballer worden? Uh, dat levert vast een hoop stof tot na praten op. Ja, wat denk jij Edwin? Nou, ik geef hem eigenlijk best een goede kans. Hè. Je zit toch altijd een beetje te redeneren van waarom zouden sporters... want die mogen uiteindelijk voor een belangrijk deel de keuze maken. De, de, de A-sporters van NOC en NSF. Waarom, mogen die, waarom zouden die kiezen voor Epke Zonderland? Nou, omdat hij wereldkampioen is geworden natuurlijk. Maar aan de andere kant, het is ook al de sportman van het jaar... van de afgelopen twee jaar, vinden ze dan misschien een beetje voorspelbaar worden. Met schaatsers hebben ze over het algemeen toch een beetje een moeizamer verhouding. Hè. Sven Kramer en Irene Wüst zijn dan nog niet heel erg vaak... Eh, sportman en sportvrouw van het jaar geworden. Dus waarom dit keer niet eens een keertje, Arjo? Robbe, het zou uh, toch wel eens een keer een leuke breuk met de traditie zijn. Ja, en als de man die Turner verslaat dit al zegt... nou, dan moet het wel het nou. geval zijn. Hey Edwin, hey Edwin, we gaan jou vanavond, ja, vanavond horen hier op deze zender. Vanaf 9 uur, zei ik, flitsgewijs. En vanaf 10 uur natuurlijk in Langs de Lijn. Vanaf half negen zelfs al, moet je nagaan. En nu, om half 7, gaan we Joost horen. Joost, wat staat er bij jou op het programma? Bert, de man van 2 miljard. Waarover kan het anders gaan uh, Zometeen. Hij zit ja, aan, aan het Dijfels diner. Staan. Hij zit dan, het diner, lekker rustig. Hij kan de radio aanzetten. kan een beetje meegenieten. Want ik vraag me de hele dag af, Bert, wie ja. nou de grootste stijfkop is. Is het nou Blok of Duivenstein volgens jou? Goedemorgen. Dat is ja. echt het kiezen tussen twee. Eh, ik zou bijna zeggen ja. tussen twee vriezen. Maar dat zijn ze niet. Maar nee. zo stijfkoppig zijn ze inderdaad al twee. Ik, ik weet het wel antwoord ook niet hoor. Want het, het is een heel mooi gevecht. Er is een flinke touwtrekkerij aan de gang. En we houden dat goed in de gaten. Maar wat nou echt telt inderdaad is natuurlijk de nacht. Hè. Heb je een nacht op je naam staan? Dus daar zit, daar zit Duivenstein natuurlijk ook een beetje naar te loeren. Dus ik verwacht dat het nog wel eventjes door, door dende daar. Maar Adrie houdt wel in zijn eentje, Bert, het hele kabinet gegijzeld. Zo is het wel. En dat krijg je natuurlijk als je uitgerangeerde politici, hè, met respect hoor. Maar dat je die met een groot ego uiteindelijk in de Eerste Kamer ziet belanden... in plaats van saaie boekhouders die er eigenlijk nodig hebben. <lacht> um, in de show zometeen oud-wethouder en een collega, oud-collega van Adrie. Dat is namelijk Geert van Otterlo, wethouder Financiën uit Den Haag destijds. En docent politieke communicatie Chris Alberts. Over mijn stelling en daar komt hij, Bert. Het is genant als het kabinet valt over de ego-tripperij van Adrie Duivenstein dat is hem in Radio Roeptoeter. En uh, theater gaat gewoon open op dit moment. Bert, hekje, mening? Hekje, hekje, hekje, nacht van Eertmans. Nou, nou, dat wacht <laughs> altijd. Daar, daar lonk ik <laughs> natuurlijk ook naar. Dat begrijp je ook wel. Ooit wordt mijn nacht verzilverd. Maar Radio Roeptoeter voor nu gaat gewoon via 0800 1121 open. Gratis lijn. Tweets lopen lekker vol. Hekje eens erbij zet of hekje oneens. Dan kom je er ook op. Ik ga je spreken, luisteraars. Hou je gezond verstand hier op 1. En we spreken in avondspits. Tot zo.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 Rusland en Oekraïne halen opnieuw de banden aan. Rusland verlaagt de gasprijs en leent Oekraïne 11 miljard euro. De oppositie in Oekraïne ziet meer in een verdrag met Europa. In Kiev wordt al weken gedemonstreerd... tegen het pro-Russische beleid van de regering. Het Openbaar Ministerie wil ook deze jaarwisseling feestverstoorders hard aanpakken. Zo komen er hogere geldboetes, langere taakstraffen en zwaardere gevangenisstraf eisen. Bij geweld en agressie tegen hulpverleners zal in bijna alle gevallen een gevangenisstraf worden geëist. En in de Eerste Kamer wordt gedebatteerd over het woonakkoord. Cruciaal is of PvdA senator Duivenstein voor of tegen stemt. En als hij zich blijft afzetten tegen het akkoord zal dat waarschijnlijk ook consequenties hebben voor andere akkoorden zoals het pensioenakkoord. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Het is bewolkt en in het noorden van het land komen wat opklaringen voor. Het is, vanavond en vannacht zal er maar weinig veranderen. Het blijft bewolkt. In het noorden kan later weer wat motregen gaan vallen. En de temperatuur daalt naar zo'n 4 of 5 graden. De wind is zuidoostelijk, draait tegen de ochtend naar het zuiden. Ook morgen is het bewolkt. In eerste instantie kan er wat regen vallen... Morgenmiddag is het droog. Vanuit het zuidwesten klaart het dan wat op. En de temperatuur komt uit op een graad of 9. En dat is zacht voor half december. De wind waait uit zuid tot zuidwesten. is matig langs de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En na gaat het veranderen. In de nacht na donderdag passeert een front met regen en het gaat harder waaien. Donderdag is er een afwisseling van opklaringen en buien. Het wordt dan 9 graden. Ook vrijdag een enkele bui. Dan wordt het wel wat koeler met zo'n 7 graden. In het weekend weer af en toe regen en hogere temperaturen. ANRB ah, verkeersinformatie. De files van de avondspits die lossen nu snel op. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Zo gebeurde er een ongeluk op de A2 richting Maastricht bij Eindhoven. Het rijdt nog langzaam tussen knooppunt Wekkersweijer en knooppunt De Hoogte over zo'n 6 kilometer. De A7 afsluitdijk richting Heerenveen is dicht bij Sneek West Na een ongeluk, er zijn nu opruimwerkzaamheden. Gaat niet al te lang meer duren. De A27 naar Breda, daar is veel verdraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Gorkum en Hank, 12 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via Dordrecht over de A15 en de A16. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... voor de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer. Door een ongeluk op die afrit is één rijstrook dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans... Het is gênant als het kabinet valt over de ego-tripperij van Adrie Duivestein. Formaal vuurwerk in je dagelijkse potje, stellingmakerij. Hier is Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 L21. Goedenavond, luisteraars, De Senaat is een kamer van reflectie die toeziet op de Tweede Kamer en kijkt of nieuwe wetten wel uitvoerbaar zijn. Je kunt ook prima zonder de Eerste Kamer. Maar dat lukt telkens niet, omdat de banenmachine op het Binnenhof de politieke vriendjes en vriendinnetjes er graag aflevert. Meestal politici met een glanzende carrière achter de rug die weinig te verliezen hebben, behalve hun ego. Adrie Duivenstein bijvoorbeeld. Adrie Duivenstein wil dat de opbrengst van de verhuurdersheffing naar nieuwe stenen gaat in plaats van de schatkist van Dijsselbloem. Ja, wie niet? Maar er moet bezuinigd worden, Adrie. Dus er is geen tijd voor dagdromerij. Duiverstein heeft verstand van de volkshuisvesting, zeker, Maar Adrie heeft vooral ook verstand van politiek en van zijn eigen ego. Hij kent het spel om de macht en hij wil spelen. Ook al valt, ook al komt het land daarmee weer tot stilstand. Mijn mening? Even dimmen, Adrie. Het is gênant als het kabinet valt over de egotripperij van Duiverstein. je nou? 0800 1121. Bent u voor of tegen Duiverstein en zijn standpunt? Moet hij zijn poot stijf houden of door de pomp gaan? Heeft hij gelijk of niet? Doet hij het of doet hij het niet? Dat is ook een kwestie van de nacht. De nacht van Adrie Duiverstein, hoe dan ook. Het zal nog even duren, want is pas net begonnen. Mocht er ontwikkelingen zijn, dan schakelen we natuurlijk met Den Haag. Maar ik verwacht het niet. Het zal later gaan gebeuren. Zometeen Gerard van Otterlo, Hij is oud-wethouder Den Haag. En een oud-collega van Duiverstein. En daarna Chris Albers op daarvoor eigenlijk. Chris Albers, onze politiek. Politieke docent die ons bijpraat over de stand van zaken en de gevolgen van de nacht van Duivenstein die wij ingaan. Uh, Jos de Rout zit op mijn stelling Eerdmans gewoon hekje eens. Klaar. Arie Appel uh, zegt mij ook Eerdmans eens. Ego tripperij om dat allemaal vijf voor twaalf te doen. Het is niet kapabel uh, om dat allemaal vooraf af te stemmen. Ik zag de eerste beller binnenkomen op lijn 1 en ze komt uit Olst. Heet Helene Strongs. Helene, goedenavond en vertel, geef je reactie. Uh, nou, uh, Adrie Duisertijn werd uh, verweten dat hij uh, egotripperij, uh, na dat hij een egotripper is, ja. uh, om het kabinet nu te laten vallen. Maar ik denk dat hij uh, juist als het consequent geweest is, in, uh, dat hij zich hard maakt voor uh, ja. sociale huisvesting, voor een goede kwaliteit aan uh, woningbouw, voor ja. uh, ook de doelgroepen met minder, uh, met een minder ruime portemonnee. Ja, daar mag je het land uh, voor stilzetten. Uh, ja, ik denk als hij het idee heeft, uh, en ik denk dat hij daar uh, argument, goede argumenten voor heeft, uh, dat we op de verkeerde weg zitten. Uh, ja. Dat hij uh, dus inderdaad uh, een punt heeft en dat we ons moeten bezinnen of dit wel de juiste weg is. Oké, okay. alleen Strongs, je was de eerste met je reactie. Jan Willem zegt op Twitter eens, maar Adrie draait heus wel bij, hoor, Eertmans. Piet van Es is het niet meer mee eens, hoor, uit Nijmegen. Goedenavond, Piet. Goedenavond, Joost. Voordat dit programma gaat verdwijnen per 1 januari, wil ik toch even nog een mening geven over het Duivenstein. Gelijk heb je. En dat, en dat is dat uh, hij groot gelijk heeft. Want ik vind, wat in mijn geval bijvoorbeeld, ik betaal 440 huur. en ik heb al jaren gevraagd om het zonnescherm. want ik woon in een heel klein flatje. Ja. En heel de zomer heb ik het 50 graden of meer. Kijk, en dan zeggen ze tegen mij: we hebben geen geld. Nou, en het woonakkoord. En nou. hij heeft terechtgezegd: de woon. De bewoners is niks gevraagd. Nee, Bij maar Piet, even ook... één ding. Hè. Als er nou iets blijkt, dat is dat de corporaties wel genoeg centjes hebben volgens mij. Want ze kunnen ze, ze, kunnen ze in ieder geval ophalen. Daar twist ook Adrie Duivenstein niet over, want die 2 miljard nou, dat wordt opgehaald. Dus dat blijkt dus van niet. En bovendien, de jongens, zal het heel goed uitkomen als dit kabinet valt. Want oh. dan hoeven ze niet naar de herkeuring. Dus jij hoopt dat hij poot stijf houdt, Adrie? Ja, ja, ja Piet. absoluut. Oké, okay, Piet Van Nes, dankjewel voor je reactie. Je bent blijf welkom hoor. Mevrouw Loof zegt mij oneens: het zou passionant zijn als hij zijn principes overboord gooit. En Jan Willem zegt mij eens. Uh, meneer Pijl komt binnen uh, Pijl snel uit Amsterdam. Goedenavond. Ja, inderdaad. Uh, dat is heel snel geregeld. Ja, dit keer ben ik het toch verschrikkelijk niet uh, met je eens. Want uh, dat is geen ego-tripperij van meneer Duivenstein. Dat is een principe wat hij aanhangt nou heb ik niet zo heel veel met de PvdA... maar inmiddels steeds veel minder met de VVD. Mm. Want het is natuurlijk uh, passionant als we doorbestuurd worden... door uh, stel mensen wat alleen nog maar... Uh, Druk bezig is met geld harken. Ja. Ik heb, hem de, laatste, ik heb blok... even... de laatste weken niet horen zeggen dat het zo goed is voor ons land. Maar even naar die PV... Na, naar die, senaat, uh, naar die senator, uh, meneer Duiverstein. Um, vind jij het niet apart als iemand met zulke principes, <klaars> hè, waar, waar ik, van, ik denk dat er wel meer senatoren met principes zijn, zich gewoon, gewoon lak heeft. En dat deed Wiegel en Fontijn hebben het ook gedaan, maar dat hij gewoon lak heeft aan zo'n fractiediscipline. Dat hij gewoon zegt, en ik sta voor de mening van Adrie Duivenstein. Ja, ik vind dat eigenlijk een hele goede zaak. Het, uh, het is ook niet zomaar een zaak. We hebben het niet over een verkeerslicht op een uh, kruispuntje. We hebben het over iets heel wezenlijks. Ja. Waarbij het inmiddels nou toch pas... Uh, het moet nou toch wel duidelijk zijn dat dat gehark afgelopen moet zijn. Er is geen goede reden. Sterker nog, er zijn ontzettend veel redenen aan te voeren om dit niet nou. uit te voeren. Meneer Blok, meneer Blok is sowieso natuurlijk een leugenaar. Want die, laat ons, uh, die wil ons graag wijsmaken dat hij de woningmarkt lostrekt door de huren te verhogen en ook nog eens een keer een paar miljard ja. bij de woningcorporaties weg te harken. Het ja. is alleen als je naf het feit dat die durft te beroepen ja. of durft te roepen dat het de verhuurdersbelasting is wat het natuurlijk helemaal niet is. Je kunt ook alles op zijn beloop laten. Ja, op zijn beloop laten. Ja. Weet je wat wat goed zou zijn voor dit land op nou. zijn laten is dat we die politici met z'n allen op een schip zetten en afduwen. <laughs> Want dan zouden we het een stuk rustiger hebben, want ze om de drie weken iets waarbij de schrik om het hart slaat. Het zal rusten, de rust van het kerkhof ben ik bang, meneer Pijl. Ja, dat lijkt me een goede zaak. We zien okay. gezien hoe het in België ook veel rustiger ja, en rustig, dus, toen het daar maar... niet geregeerd werd. Ook niet heel stabiel. Meneer Pijl, bedankt voor jouw mening. Want ik ga naar Sanne Mullink op Twitter. Die zegt mij eens, laat bijvoorbeeld de Partij van de Dieren nou eens voor gaan stemmen om dat af te straffen. Ja, ook daar, met dat idee speel ik ook de hele dag. van als een PVV er misschien eens links om gaat, hè, of zo'n Partij voor de Dieren, dan hangt Duivenstein alsnog in zijn principes aan de wilgen. Ik ga naar Chris Alberts, docent politieke Communicatie. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Chris, het is finans, zeg ik, als het kabinet valt over de ego tripperij van Adrie Duivenstein. Nou, het is natuurlijk niet ego tipperij Joost. Uh, meneer Duisstein heeft gewoon nog principes. Dat is precies wat, we, wat heel vaak gezegd wordt over P van de Aar, is dat we te weinig principes hebben. En Heb je eens een P van A ja. die een principe heeft? Is het weer niet goed? <laughs> het lijkt me hartstikke goed. Ja. Als iemand, ik bedoel, als je nou iets waard bent, we hebben politici nodig. Dat hoor ik jou nog ook steeds zeggen. Ja. We hebben politici ja. nodig met een rechterrug die ergens voor staan. Laat Audrey Duiverstein vanavond, vooral ja. de boel oplazen. Ja. ja, je raakt me, je raakt me. Um, je inspireert me trouwens, want dat, dat is inderdaad ook waar. Alleen, ik koppelde wel het punt aan. Als iedereen altijd zijn principes gaat botvieren... Uh, dan, dan, dan wordt het wel een janboel. En zeker in de Senaat. Nou ja, want daar, daar betoog ik. Hè? De Senaat is niet een politiek, in die zin geen... Politiek ge, uh, geen politieke machine. Ja, maar ja, zou je... Je, dat is toch een beetje het verschil tussen gewoonte en hoe de praktijk is. Ik bedoel, in de praktijk, je kunt toch niet aan mensen die links zijn. Hè? Kijk, wij zijn natuurlijk allebei niet links. Dus hmm. wij vinden niet dat je iets voor de, hoge, voor de lagere inkomens moet doen. Maar als je, als je wel vindt dat je iets voor de lagere ja, inkomens moet doen... ik snap zijn standpunt wel. Dan moet je natuurlijk niet uh, daar met dingen instemmen die daar tegen gaan. Dat is natuurlijk volstrekt logisch. Maar je zit er dus nog maar heel kort in... Hij zit er, dus het dus niet zo dat je kan zeggen: van nou, in mijn hele leven heb ik zo gestemd. Het is voor het eerst dat dit voorkomt. Het is ook een beetje geforceerd, zeg ik. Het is nou niet iets van: ik kan niet anders met mijn rug tegen de muur. Want Adrie Duivestijn heeft altijd gezegd ja, kijk, dat die verhuurders jo, je hebben. je hebt ook. He? Kom op, je hebt ook in zo'n zo functie gezeten. Je staat nooit met je rug tegen de muur. Klopt. Je kunt altijd denken: ik zet even mijn verstand op nul. Ik nee, doe je mijn verstand op één, En op een. dan is het ja. weer voorbij. Dat kun je altijd doen als volksvertegenwoordiger. Nee, dat... De vraag is gewoon. Heb je principes of neem je die serieus? Okay. Of neem je ze niet serieus? En wij vinden misschien hopeloze principes die die man heeft. Dat zou best kunnen. Maar hij vindt het principe nou, Als zijn ja. principes zijn, dan moet je daar Dus je geeft voren. hem gelijk, Chris. En nou zeg ik, dan heb je dus blok tegenover hem staan. Nog mogelijk nog een eigenwijzere man dan Duiverstein. Dus dat wordt een, een, een debat met bloedspetters vannacht. Uh, of niet? Wat denk jij? Nou... Dat, dat valt allemaal wel mee met die bloedspetters. We hebben natuurlijk ook gewoon de journalistiek. En de journalistiek probeert het allemaal een beetje spannender te maken. Hè. Dat doen wij hier natuurlijk met deze discussie ook. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of er echt iets gebeurt. Je, ik bedoel, er zijn heel vaak zijn er afspraken gemaakt de afgelopen twee jaar. Elke keer is er weer heronderhandeld, omdat het toch allemaal niet kon. Nee. Dus als er vanavond dat bloedsperdertjes zijn... dan gaan we morgen, dan valt het kabinet niet. Dan zijn er geen bloedspetter's. dan treedt er niemand af. Maar wie trekt er aan, aan bloed... er aan het langste eind van het touw? Nou, aan het eind. Nou, ik zou zeggen, uh, het is heel simpel. Daarom zijn die peilingen van Marius de Rond wel goed. He, we weten op basis van de peilingen dat de VVD, maar de PvdA nog meer absoluut geen zin heeft in verkiezingen. Ja, dus het is, wordt opgelost. Ja. Er is nog nooit een kabinet gevallen dat ze eerst uit het raam hebben gekeken van... oh, de peiling is er gunstig, laten we maar vallen. Dat gebeurt nooit. Dat weet jij nog beter nee, dan ik. Nee, dat is natuurlijk wel zo. Maar de andere kant is, dat betekent dat er wel... heel veel druk is om het toch op te lossen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat, er, dat, het, niet, dat het niet mis kan gaan. Maar het kan elke dag misgaan met een kabinet. Nee, oké. Okay, maar de maar de komt, er komt een oplossing. Jij verwacht, groot. uit de coulissen komt er een, een compromis... een, een, een Ruttejaanse... Ja? Er komt elke keer een compromis. Tot dat nu toe. Nou, is het probleem Tot nu toe wel. met de politiek, wat we ook van jou steeds horen volgens mij.. Namelijk, er is steeds van die grijze compromissenpolitiek. Hebben politici nodig met rechterruggen? Nou, kom op met die rechterrug nu. Ja, dat kan helemaal niet. Want dit, dit kabinet dat sloft natuurlijk van probleem naar probleem... en akkoord naar akkoord. Dus het wordt oh. keer, elke keer met een andere meerderheid binnengesleept. Er is geen principe meer over in de politiek. Nee, dat klopt. Maar meneer Duivenstein heeft die principes wel. En ik hoor nou ja. de meneer hiervoor ook zeggen... het is hartstikke goed als mensen voor hun principes willen gaan staan. Okay. En ik bedoel, dan moet de Aa3 Duiverstein... maar uit de partij zetten als... als ja, wie als, als de, als de weet. Nog een laatste A, vraag daarover. Is. Chris, nog vraag. Wat zou de rest van die fractie hiervan vinden? On, inclus de, de, in kluis de, de, de fractievoorzitter. Zitten die met argusogen ogen te kijken naar die ontzettende ridder Duivenstein die zo voor zijn principe staat? Nou, dat, ik, ik weet niet hoe ze er tegenaan kijken. Ik denk dat ze daar pertinent uh, oneerlijk over zullen zijn. Dus ik denk dat we daar niet achter komen. Mm. Maar ik denk dat het best wel eens zou kunnen zijn. Het een hele OP. Vandaag is dit eigenlijk een slecht plan vinden. Maar niet zoveel principes hebben. Of in ieder geval niet zoveel les hebben als nee. Duivestein om het te zeggen. En we zien geen achtergrond daarbij. Oké, okay, Chris Alberts. Ja. Dankjewel. Docent uh, Politieke Communicatie heeft ons weer mooi bij, uh, bijgepraat. Het is gênant als het kabinet valt vannacht over de ego egotripperij van Adrie Duivestein. Dat is hem 0800 -1121, Of een Hekje eens, hekje oneens. Barend Baas zegt oneens. Het is gênant, genant. Dat hele roofakkoord is gênant. Adrie Duiverstein moet gewoon zijn poot stijf houden. Meneer Besseling komt uit Holder. Welkom bij Avondspits. Ja, goedendag uh, Joost. Ik, ik vind dat, dat je vandaag wel een ontzettende zullige stelling hebt gemaakt. Hè. Je, je, je, <lacht> ja. je, je, je zegt tegen Duivenstein dat het een ego is. Nou, als we het over egotripperij hebben, dan kom ik bij jouw partij de LPF was Absoluut, ja, e ja. Dat hebben je mij nooit horen ontkennen trouwens. Hè. Nee, nee, nee, goed. Maar die ego-tripperij die, die, die, die heeft ons ontzettend naar de geest ja. gebracht. Ja. En uh, Waardoor de politiek ja. nog steeds last van heeft. Ik bedoel, Duivenstein, die man heeft het principe. Die man is een kennen ...van de volkshuisvesting. De onze de, de, de, de, huidige overheid die, die knoopt alles aan elkaar... ...waardoor iemand die nog een eigen mening heeft... ...geen mening mag, mag hebben. Daar zijn we nou doodgemaakt. Jij doet eraan mee. Ik betreur talloze mensen moeten hm. doen eraan mee... ...want hij moet zijn weten laten spreken. Ja. Maar die man principe... En, ik en dan maar het land heeft... stilzetten, meneer link, Dan gaat het land maar... Hij zet dat land helemaal niet stil. Oh. En dat, dat hebben we aan talloze zaken... Ja. ...hebben we dat al, al gezien, dat land is helemaal niet stilgezet... Die man die zegt gewoon wat op staat. Okay. En dan kan ons land verder. En dan, een, ja. een, een, een land moet leven van principes en niet van gekonkel... zoals op dit moment de huidige regering bezig is. Mooi gezegd, meneer Besselink. Dank u wel. Uh, veel reacties lokt deze stelling uit. Het is gênant als het kabinet valt over de egotripperij van Duiverstein. Jan de Weijer e e oneens, zegt hij. De verhuurdersheffing is een slecht plan. Een funest voor de economie. En uh, daaronder stand een Mullink met een hekje eens. Laat bijvoorbeeld de Partij van de Dieren... Nou, oh, die had ik al gehad, van de Dieren. We uh, zien veel oneens, maar ook een eentje erbij uit Bloemendaal. Kees by. Ja... Ja, zegt u maar Kees ja, bij. Ja, ben ik. Ja, hoor. Oké. Okay. Goedenavond. Uh, ik spreek met Kees bayer Ik wou zeggen dat Arie uh, is een uh, goede parlementair is. Hij heeft een uh, parlementair een commissie gedaan. In een, uh, ik kan het niet goed volgen, ik gooi hem eruit. Cor van de Haven uit Den Haag. Hallo. Ja, goedenavond. Zeg Kijk maar Cor. Joost. Dat, is zeker. dat is zeker, Joost Eermans. Joost, over principes weet je natuurlijk alles. Want uh, de Telegraaf notabene harkt subsidiegeld bij elkaar... om in het publieke bestel een WNL op te houden waar jij voor werkt. Dat vind ik wel knappe principes. <laughs> ja, maar, ja, ja, ja, ja, Even ja, ja. het uh, publieke bestel plunderen hè, en dan tegen subsidies zijn. Maar, ja, maar eens... uh, de, PvdA, de PvdA maakt goeies hier om nou uh, Adria de, uh, van a uh, Of Adria Duijfersdijn, Jan. Ja, ja, ja ik, ik, uh, ik struikel over die A3, maar... Uh, die meneer die weet heel goed waar hij mee bezig is... en hij zou alle stemmers terugwinnen van de PvdA. Ja, hij, hij maakt mooie nou Hij maakt hij maakt, maakt hij maakt hij nou de laat knappen. Hij heeft ooit... Ja, nee, Gaan zeker. En Joost, dan ga jij ja. het nieuwe jaar in... en dan is WNL weg... He, dat moeten we ook eens mee ophouden, met subsidies voor uh, of, uh, Sub hoe heet dat, uh, commerciële bedrijven. We, weet je nog, Cor, hoe, hoe duur het stadhuis was in Den Haag onder de Adrie Duijverstein? Weet je dat de Telegraaf, nog? De Telegraaf is een commerciële Cor. bedrijf, Joost. En als jij principes hebt, dan ben jij het er niet mee eens dat die subsidies... Ik werk niet voor hadden. de Telegraaf, mijn vriend. Cor van <laughs> Haven, dankjewel. Ik werk gewoon voor WNL Radio. We gaan naar de oud-wethouder, collega van Adrie Duijverstein, Gerard van Otterlo. Goedenavond. Goedenavond. U bent oud-collega van Adrie Dijverstein. Toen was u wethouder Financiën in Den Haag. Um, gaat, ja, u kent hem dus goed van die tijd. Gaat ja. Adrie Dijverstein zijn poot stijf houden, denkt u? Dat hoop ik wel. Ik ben het uh, volstrekt met hem eens. Ik uh, vind uh, ja. Ja, de maatregelen die, die, die het kabinet verzonnen heeft... om uh, echt de, de meest verkeerde maatregel... we zouden betere maatregelen kunnen bezinnen... waarbij en, uh, geld uh, de... Corporaties verplicht hadden om te investeren. Zodat er via BTW en via loonbelasting uh, hetzelfde dag terug zou komen. Dat zou een veel betere zaak geweest dan dit. Ja, maar zou, zou die hier een crisis. zou je hier eigenlijk uh, het kabinet voor in een crisis kunnen storten? Is dat, is dat uw gedachte, Adrie? Dat, dat zou best kunnen, ja. Maar goed, dat, dat, dat ligt niet, denk ik, zeer aan hem. Maar het ligt aan het feit dat het, cabaret, uh, het kabinet. ja, ik zeg kabinet, dat is een hele. Fouten bespreken, maar dat het kabinet niet slaagt om uh, een overtuigend beleid neer te leggen op dit punt. Nee, dat zal Blok... K kan hij dat nog rechtzetten eigenlijk vannacht? Uh, ik, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe creatief Blok is. Ja, Volgens nou, mij niet zo. Hij is in ieder geval stijfkoppig, denk ik. Ja, ja, nee, ja goed, dan, uh, dan wordt het een lastig uh, gegeven, denk ik. Uh, twee stijfkoppige hier tegenover elkaar gaat het niet worden. Nee, tenzij Rutte achter de college vandaan komt... Ja, maar dat, dat, uh, ik, heb nou, ik heb Rutte nog niet echt oplossend gezien in dit soort zaken, toch? Dat, bedoel, dat moet je niet op het... Als je dat op het laatste moment laat... Dus dat, of het een heel stukje of je laat ja. het, uh, op het laatste moment kan je het niet zo meer rechtbreiden, denk ik. Precies. Heeft u zelf ervaringen met Adrie Dijverstein uit uw tijd als wethouder en zijn koppigheid? Ja, ik bedoel, de, wij, wij waren allebei zeer koppig huis, en dat, uh, dat heeft geleid tot het val van de college toen. Ja, wat u zei in de volkskant toen, hè, in juni 2006... van de grootste kwaliteit van Almeres nieuwe wethouder Adrik Duiverstein... is ruzie maken. Dat zei Gerard van Ottelo in 2006. Nou, dat is niet een helemaal correcte quote van mij, maar dat maakt niet uit. Stond in de volkskant. Hij, hij is heel goed in de... Nee, maar als je als politicus iets wil, wil bereiken... dan moet je toch een zekere mate... Ja, uh, ook uh, stijf koppig zijn. Je moet wel achter je eigen uh, ideeën aangaan. Ja, want nou, even voor de duidelijkheid... Is dan zit je een beetje uh, de stoel warm te houden. Ja. Daar je ook niks aan. Maar toen ging dat om het nieuwe stadhuis he, van Den Haag. Ja. En u was als, als wethouder van vond u te duur. vind ik een ja. te huldig principe. En Van, van Dijverstein ja. wilde hem per se, noodzakelijk vond hij het. Ja. Daar hadden jullie ruzie over. Maar u waardeerde desondanks zijn standpunten... Ook daarover toen wel, zijn inzet. Ja, nee, nee, kijk, kijk, ik ben over uh, behoorlijk veel dingen met ons oneens geweest. Maar over volksvervesting, was toen beter daar de daar zijn we nooit oneens over geweest. Nee, nee, precies. Oké, okay, dan, dan zeg ik, het is gênant als het kabinet gaat vallen... over de egeltripperij van Adrie Duiverstein. Daar zult u dan fel mee oneens zijn? Daar ben ik het mee oneens. Ik bedoel, uh, dat het kabinet valt is omdat het uh, onvoldoende draagvlak heeft. Ja, in de tweede kamer. In de Eerste Kamer, ik bedoel... Als, als, het, als de stem afhankelijk is van, uh, voor het halen van het voorstel van uh, alleen Duivenstein... ...heeft men onvoldoende uh, gezorgd voor een draagvlak. Dat kun je zeggen, maar aan de andere kant... ...de Eerste Kamer is er niet echt voor de politieke stellingnames... ...maar meer voor de uitvoerbaarheid van wetgeving. Dat klopt, dat klopt. maar, de, de, maar de, de Eerste Kamer is ook niet gebonden aan regeerakkoorden en dergelijke. En het woonakkoord is dus ook niet. Ja, daar, daar heeft, u, ja, heeft u gelijk in. Geert van Otterlo, oud-wethouder financiën van Den Haag, zeer bedankt. Eh, over Adrie Duivenstein. We praten nog vijf minuten, zes minuten over. Jacomina Roedeveld. Zeg maar Eerdmans. oneens. Het land staat niet stil als dit waanakkoord, woonakkoord wordt gestopt. Een ...hoopt op een nacht van Dijverstein. En Tom Luijten zegt... ...eens Dijverstein helpt het land naar de kloten als hij tegenstemt. Ego-tripper Adrie snapt niet hoe we vooruit moeten met het land. En Rijn van Wachterdonk is het oneens. Adri moet zijn principes hoog houden. Het is een pure belastingverhoging. En daar zegt hij mee... ...dat wordt alsnog uh, doorgerekend. En Art Buijsen zegt mij ook hekje oneens. Ik uh, zie Hans Timmermans uit Leiden. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Met uh, Hans Timmermans uit Leiden. Ja. Uh, nou, ik ben het er dus niet met de stelling eens. Om de volgende reden. De, die hele uh, woonakkoord... dat uh, zorgt er juist voor dat de hele zaak uh, tot uh, stilstand komt. Ja. Uh, om, om de volgende reden. Het is uh, zo dat uh, de corporaties die uh, stoppen met uh, nieuwbouw... En, en, en zeg maar... Uh, een, een potentieel uit te, te bouwen en, en te verbouwen en te verbeteren. Dus, ja. Want die 1,7 miljard die daar opgelegd wordt... die gaat voor 1,2 miljard naar de huurders. Dus de huurders die betalen daar dik ja. de rekening voor. Zij moeten betalen. Zeer dik. Maar we weten ook dat de helft van de huurders scheef woont. Hè? Die betalen geloof ik voor een nou, sociale dat, dat, huur... Dat is een mythe. Dat is een nou, mythe. Daar dat, heb ik wel je, eens een professor al je, over gepraat. Als je 43.000 euro uh, uh, verdient, een gezamenlijk inkomen... Noem jij dat een, een kolossaal inkomen? Brussel nou, heeft je volgens je mij zelf de, de, de grens op 33.000 33. gelegd. Ik dacht dat Wat Brussel zelf die grens op 33.000 ja, maximaal bereikbare ja, huur. Dat, maar dat was dat ook juist helemaal, helemaal fout. Nee, worden. maar goed, dat is de definitie van een sociale huurwoning. En als je daar mensen in laat zitten die veel, veel meer verdienen. Ja, vind ik het niet zo gek dat er veel te weinig mensen aan de bak kunnen komen. Ja, wel in ieder geval, die, die, die, die, die definitie die klopt al niet. Daar ga je al. Maar goed, het... dat, dat, dat is zo uit. Bovendien, de, de, de focus ligt altijd op, op die huurmarkt. De, de koopmarkt en de koopsector, daar horen we nooit iets over. Die komen redelijk goed uit het, dit beleid van, yeah. uh, van meneer Blok. Maar de huurmarkt, dat is altijd al een, een soort gebeten hond geweest. Okay. En die, die, die worden altijd gepakt. En, en oh, is het niet linksom, ja. is het maar rechtsom. Is het niet Sabilla Dekker, die hebben de, de boel. Ja, daar zijn er een, een hoop hele tanden een stuk op gebeten. Hans Turman, dankjewel. ik wil nog even naar, naar Tom Bogers uit Rotterdam. Tom. Goedenavond. Reageer. Ik ben het uh, natuurlijk oneens met je stelling. Ja. En waarom? En, nou kijk, Arie Duiverstein, die is uh, door de PvdA naar voren geschoven de, tweede, de Eerste Kamer in omdat hij volkshuisvesting uitademt. Daar is hij bekend op. En dan niet op de manier waarop de, de rechtse partijen tegen woningcorporaties aankeken. En dat is. gedraag je als een marktpartij op de markt. Ja. En uh, ga veel geld verdienen. Nou, we weten wat de gevolgen daarvan zijn bij uh, bijvoorbeeld Vestia. Ja. Adrie Duipenstein staat gewoon paal voor zijn standpunt. En dan wordt hij hier gewoon vasthouden. Ja, en dan de rest van de PvdA die laat, laat dat zitten, vind je dus. Um... Je kunt ook zeggen, de Eerste Kamer heeft zich helemaal niet zo politiek te bemoeien... met zo'n uh, dossier als, als het Woonakkoord. Tom? Tom viel weg. Dat is jammer, Tom. Hans van Harten dan uit Monnikerdam. Hans, goedenavond. Goedenavond. Hans. Ik uh, Mag ik zeggen ja? Ja hoor. Als die directeur zo'n hand niet had opgestoken met die Stradfighters... had hij alleen maar de helft besteld dan hadden we de hele armoede in Nederland kunnen bestrijden. Maar de Partij van de Armoed, dat is de Partij van de Arbeid... die heeft de hele zaak helemaal naar de klote geholpen. Ja. Ze, ze gaan voor 800.000 mensen hebben ze de huurig willen ze verhogen... en de enige die ervoor strijdt, dat is... Nou? In de Eerste Kamer, wie is dat? Adrie? Duiverstein. Juist. Hans, dankjewel. En, nee, oh, sorry. en, en meneer Vreeburg uit Rotterdam nog, goedenavond. Helemaal eens met uh, Eertmans. Tegen Evertrip. Helemaal te beginnen met die van Eertmans zelf. Nee. Als uitgerangeerde politicus die uh, uh, zo nu zich te, te, te hoop loopt tegen iemand die principes heeft. Ja. Helemaal eens is met Eertmans die tegen zijn eigen EgoTrip-rijs... Maar dus ook tegen Adrie te Duivenstein, meneer Vreeburg, of niet? Nee, of durft dus, u dat niet ik aan? ben het helemaal eens met meneer Oh. Maar dus ik ben het helemaal, dan... op, eh, helemaal eens met Eerdmans. Dat ja? hij het heeft over de egotrip van Eertmans zelf. Ja, maar, maar ik vind dat prima hoor, dat u dat mij mag wijten Ik ben alleen niet in staat om het kabinet te laten vallen. Maar u vindt het prima als Adrie Duivenstein dat daarmee doet? Dat legt u mij nu in de mond. Dat legt u mij in de mond. Nou, dat ik vraag het u gewoon. Dat is uh, precies uw EgoTrip-rij, want u luistert namelijk helemaal. Nooit. Nou, u wilt alleen dit is een maar programma wat uh, bestaat uit mensen, mensen die bellen uh, en waarnaar ik luister, dus u mag ja, zelf ook oh, een maar helemaal niet, want als ze het niet met u eens zijn, dan begreep je ze toch uw eigen mening. Legt u ze toch uw eigen mening, uh, nee, uw eigen ik, mening ik stel op. u gewoon de vraag. Oké, okay, heel dus goed. U, u mag uw mening toegeven? Kijk, dat is jammer dat meneer Vreeburg daarmee de show beëindigt... want ik had hem daar graag nog wat vragen over gesteld. Uh, veel reacties, ik kan zeggen, toch ook wel emotionele reacties... op de stelling over Adrie Duiverstein. Ginant als het kabinet vannacht valt. Nou, we zullen het moeten afwachten wat er vannacht gaat gebeuren. Roep toe radio, dankt u en ook zelfs meneer Vreeburg uit Rotterdam... voor het luisteren, uh, voor uw aandacht en het meedoen vannacht. zijn de vrienden van de nacht weer actief bij BNL... vanaf twee uur s ochtends op één... en zij zullen de ontknoping van Dijverstein Gate in de Eerste Kamer... op de eerste voet gaan volgen. Uh, ook Fleur Agema te gast daar, uh, zij blikt vooruit op het zorgdebat van morgen. Maar eerst, zometeen na zeven, kunststof met Jelly Brouwer... die niemen, niemand minder dan professor en gewaardeerd columnist Bob Smalhout ontvangt. Een van mijn heldenluisteraars. Uh, morgenochtend is WNL weer met het laatste nieuws in vandaag de dag. Vanaf zeven uur op Nederland 1. En morgenavond is het stokje vanavond avondspits voor Richard Lamp. Hij bedenkt de stelling van de dag en opent het theater weer rond de klok van half zeven. U hoort mij donderdagavond weer. Veel plezier met Lamp, hou je verstand op één en tot donderdag.